Voetnoot 1. Daarom is mijn belangrijkste boodschap. Doe je uiterste best om de communicatie met je ex-vrouw open te houden en ga desnoods door het stof. Het spruit in een nieuwe start van Gennep 2001.